Kies van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft ingegrepen bij de blokkade van de Utrechtse baan in Den Haag. Honderden activisten van Extinction Rebellion blokkeren met borden en spandoeken de snelweg. Ze protesteren tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. De politie haalt hen stuk voor stuk weg en de activisten worden in bussen afgevoerd. Nog eens duizenden mensen staan boven de weg om actie te voeren. In Afghanistan is het dodental als gevolg van het extreme winterweer verder opgelopen. Vorige week meldde het Afghaanse ministerie van Rampenbestrijding nog 88 doden. Nu gaat het om zeker 166. Sinds twee weken kampen veel regio's in het land met sneeuwstormen en temperaturen tot min 33 graden. Het is volgens de autoriteiten een van de strengste winters in tientallen jaren. Ook veel vee is omgekomen. Het zou gaan om 80.000 dieren.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 Girl, don't cry, and tell me nothing's wrong, girl, don't try. Zo, een lekker begin van uh, deze uitzending van Zandvoort voor jou. Goedemiddag uh, iedereen, ja, het is uh, druk in de studio, dus uh, even wennen, maar uh, we zijn er weer. Goedemiddag allemaal. Ja, goeiemiddag. Ja, op. een hele groep ja, uh, voor mij. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey. Zandvoort voor jou, zeg ik. Wat is dat? Wat is dat? Ja, een mengeling van, uh, van beide programma's uh, eigenlijk uh, door elkaar. He? Ja, tussen 2 en 7. Ja, ja. Entertainment voor jou en Zandvoort op zaterdag. Ja.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 Nou, dat ga je ook live vanmiddag hier in deze uitzending voortdragen. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee dat je dat wil doen. En verder zijn we in keiharde onderhandelingen met Marco Termens of hij niet maandelijks een bijdrage kan leveren aan dit programma. Dus, nou, uh, ik ben heel benieuwd uh, of dat uh, goed komt, Melan. Uh, ja, ja, precies. me op de hoogte. Ja. En uh, Rob, ja, wat gaan we nog verder meer ja, doen? Ja, nou ja, we hebben heel veel uh, artiesten vanmiddag uh, ja. die we gaan, uh, gaan uh, spreken.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 Hopelijk uh, komt er dadelijk nog iemand uh, in de studio. Als ze, als ze zich niet ziek melden. Nou, <laughs> Zandvoort het voor heerste, jou. Het heerste, de, ja, mooi, jou. ja, mooi. Tussen twee en zeven uur. Ja, en, Zijn we, muziek... er? en we gaan ook nog uh, voetballen vanmiddag. Ja, voetballen. Want dat gaat gewoon door. We spelen vanmiddag tegen Arsenal. Ja.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 Gelukkig zijn, dat is mijn doel Iedereen weet wat ik bedoel Zonder geluk kun je niet leven Soms is het wit en dan weer zwart Dan is het dit en dan weer dat Er zijn vaak dingen in het leven wat je nog niet hebt gehad Dan is het weer zo en dan weer zus Belangend naar die ene kus De liefde zo graag willen geven Maar je bent zo ongerust Benz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 En ik heb er al 54 geschreven. Oh, maar dat klinkt wel, uh, dat klinkt wel leuk, Marco. Santa Lola. Ja, ja. ja ik, ik, ik moet dan gelijk denken aan Santa, eh, de kerstman en Lola, Zwarte ja. Lola. <lacht> ja, Santa Lola. Nou, zij ziet er wat, uh, wat sexyer uit dan, uh, dan, dat dan Zwarte Lola. Dat is Santa Claus. Oké. Okay. Hoe weet je dat?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 dat zijn toch wel dingen die mij voor ogen staan. Oké. Okay. Ja, ik heb zeewater in, uh, in mijn bloed. Ja, ja, ja. Nou, je bent er nu elke dag mee bezig. Wat ga je daarna doen eigenlijk, als het klaar is? Uh, rentenier. Rentenier. <laughs> <laughs> <laughs> nou, zeker als het... Oh, nee, daar is, is, is, is, is het andere boek. <laughs> ja, als dan dan er, dan een, er een film van gemaakt ja, wordt. Ja, ja dat, dat is stille hoop, hè, he, Marco. Dat het Netflix, dat het Netflix wordt van film, toch?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 10,6 graden. Ja, 10,6 ja, graden duwelijk. op de thermometer. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Bij Wim Getterbach College. Marco had het ietsje kouder volgens ja, mij. Ja, uh, richting, uh, de, de richting de op de, de thermometer was het gewoon 0 graden. Uh. <laughs> ja Marco, je kwam redelijk onderkoeld binnen. Dat ja. was, uh, nou, we hebben je helemaal weer gereanimeerd met koffie. En uh, dat is wel fijn natuurlijk. Uh, Marco, uh, uh, ja, uh, gisteren een week geleden werd het uh, de nieuwe...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 En, uh, en kleurrijk. Hè? Ik vind zijn ja. kleurstelling ook altijd erg mooi. Is, uh, ja. en jij hebt je hele tentoonstelling, denk ik, gezien. Ik heb mijn beste Ja, uh, maar wat vind je... Vind je hij heeft nu natuurlijk Zandvoort uh, uh, uitgebeeld. Ja. Uh, Treffend? Ja, ja, ik vind van wel. Ik vind het prachtig. Ik vind... Uh, what the fuck, man. Ja, ja, ja. Schitterend. Hebben ja. jullie zelf nog gesproken? Heel kort. Oh ja. ah, de druk, druk, druk natuurlijk. Ja, het de, was ontzettend druk. De media en zo, ja, ja, al de, de vorderingen. Hij deed uh, interviews en uh, deed de muziek ja. met zijn band. Maar hoe, hoe kom jij daar als, uh, uh, ben je, uh, ja, ik zou ze eigenlijk zeggen, dichter van Zandvoort? Ben je nu officiële dichter van Zandvoort? Nou, officieel niet. Maar, uh, Officieus? Ja, ik ben net zeven jaar officieel geweest. ja.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 En dit ah. muziek hadden oh, ze er niet onder, hè? Ja. Nee, nee, nee. Het nee. ja. pa past wel een beetje, toch? Oh, ja, heel die... mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hoort erbij, ja, zeker. ja. ja, ja, ja. Heb je die techniek van het voordragen van gedichten... heb je dat jezelf eigen gemaakt, eigenlijk? ik vind het zo moeilijk om gedichten voor te dragen. Nou, het is makkelijk als je het net zelf geschreven hebt. Ja, dat scheelt. Want dan weet je hoe het Rijmen ja. Ritme met Metrum ja. loopt. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk is het iets wat ik al mijn hele leven...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 bij de rotonde. Bij de rotonde. Oké, okay, dat is helemaal top. Dat is de beste plek ook meteen. Uh, ja, we ja niet uiteraard, minder, uiteraard. We, ja, we, doen, we doen niet veel minder. Voor minder. <laughs> dus bij weer en wind uh, zit er ook een lampje bij... dat je het ook s'nachts uh, om twee uur nog even kan lezen... of moet je het bij het maanlicht lezen? Nou, we hm. hebben ook straatverlichting in, uh, in Zand. Is dat zo? Oh. Ja, <laughs> helemaal opgeschreven <laughs> in de vakken, volkeren. Uh, Sinds Paulus Loot is het uh, aardig opgegraven. Dat uh, de belastingbetaler uh, weet waar je geld blijven is. Inmiddels zal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 Je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Ja, heel misschien iedereen, dit is Zandvoort voor jou. We zijn er tot aan uh, 7 uur een kombi, uh, tussen. De Zandvoort op Zaterdag en Entertainment for You van Fred. Ja, leuk ja, hè? Leuk, ja, he? leuk, leuk. leuk. is een keer wat anders. Dus we hebben zowel de dichter en schrijver die we net hoorden, Marco Temes... maar ook artiesten uit ons eigen land die langskomen, Fred. Ja, en aan tafel is geschoven Gerard van der Post uit uh, wat was het? Elst, hè? Uit Elst. Ja, ja, ja, ja, ja. Goedemiddag. Van, uh, Hallo, goedemiddag.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 Laatste tien jaar toch wel vrij actief geweest als zanger van een feestbeentje. We schreven ons eigen materiaal, onze eigen clips, nog even. We hebben er best wel veel mee gedaan.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 This is not a name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 Dat zie je al gelijk in het avondspel. Dat, is, uh, dat was net al een hele gevaarlijke, goede kans voor, voor but de club. eigenlijk. schot die net gekeerd werd. Dus dat, dat geeft al uh, aardig goed nu. Uh, uh, maar het is nu een beetje op het middenveld het spel. Maar ja, Milan is geblesseerd. dat is jammer. Nu dan bebelkamp. Vocht is zijn niet, dus die durft er niet aan. Ja, hij zit wel op de bank voor een noodgevallen. Maar...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 Jeffy blokt de schot van Arsenal. En de rebound die wordt keihard naastgeschoten. Oké, okay, nou, luister. Dus... Het is een mannetje, dus ja. zal gaat nu een corner nemen. Ja, ze staan uh, momenteel uh, zesde. Dus uh, straks uh, meer. Uh, Jan, dankjewel voor dit moment. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Oh, tot zo. Jij zei toch dat het de privacydag is vandaag? Jazeker. En dan hebben we Fred, die is met allerlei camera's in ja. weer, hier in de studio. Nou, ja, Wat dat stel... klopt er niet aan het verhaal, zullen ja, nou, we maar zeggen. Zolang je maar een balkje voor mogen pakken. Ja, montaat, oh ja. Zo'n zo, ja, zo ja. balkje ja. Is, ik maar, is prima. Dan is ook nou, een nummer onder. Zeg, zeg, heren, moet je horen. Ja. We hadden het net over voetbal. Maar uh, nou, dat, eigenlijk op ops Hollands gezegd: de pleuris is wel aardig uitgebroken. Sinds 1 uur, kwart over 1 vanmiddag. Gaan er dus allerlei ambulances naar voetbalverenigingen toe. Dat is echt ongelooflijk. Naar de UNO-voetbalvereniging in Hoofddorp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 krijg je dan natuurlijk vanzelfsprekend mee vanmiddag. We zijn er tenminste tot zeven uh, uur. Dus Zeker. Ik, ik en misschien wel de... langer. Je weet het nooit. Ja, hè, je weet gebeurt. Nee, precies. Gerard van de Posten is trouwens uh, bij ons. Ja. En... Goedemiddag uh, nogmaals. Nog Le leuk, uh, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, en uh, een... ja, we zijn uiteraard heel benieuwd uh, wie jij bent. Ja, ja. Gerard. Geboren in? Gouda. Gouda. Ja, voor aan uh, Gouda. Uh, Gouda.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 En ja, ja, 18, 19. En uh, met die jongens, uh, die gingen toen een singeltje opnemen. En dan mocht ik meedoen mee, mee met het voorbereiden en het uh, erbij zijn. Dat was, was een rody. Ik was eigenlijk een Rodi en liefhebber en ja. mannetje van alles. Ja, ja, en, uh, ja. Ja, ja. ja en toen was het de eerste keer dat ik in de studio kwam. En dat was in een studio van Sean Pai, van vader Patricia Pai. Die had toen de Soundhouse-studio's. Ja, en dat was de eerste keer dat ik uh, in een studio kwam. Acht sporen nog.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 geschreven, gemaakt. En ik kwam op een gegeven uh, 80 begin jaren tachtig, in contact met CatMusic. Die zat toen de tijd in Hazenswouden. Rijndijk was dat nog. Cat Music waren de jongens die kwamen voort. Catapult, de oude band. en uh, Na het rand werd Catapult, werd Rubber en Robbie En toen begonnen ze de studio Cat Music. En toen schreven ze wat voor uh, Imca Marine. En ze waren toen, net waren hun uh, met eerste nummers die ze voor Hazes uh, schreven bezig. Een beetje verliefd. Uh, nou, ja, ik, nou wa dat ik... was een klapper. Een beetje verliefd. Ja, ja. enorm.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 Ontstaat er dan een paar zinnen en een paar akkoorden. en als eenmaal de basis er is. dan is het doorschrijven en dan. Mag je dat? Zeg je nou dat een beetje verliefd en André Haarsers. dat is. Uh...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 ik kwam door, mijn, door mijn professionele werk, want ik kom uit de, uit de vleesindustrie, kwam ik want muziek was altijd een passie. slachter. Dat Was met ik was ook, ja. Ook oh ja, ja, ja je hebt <laughs> ja, ja, gisteren maar he? nou, Ja, ik heb echt in de industrie gezeten, ja, haast, in, de echte vlees, meer de export, waar ik altijd in heb. Oh, okay. Maar dat was maar, meer dan jonge jongen, denk ik. Ja, ja, maar ja, het goed, ik heb het al lang gedaan, maar muziek was altijd ja, mijn passie en dat deed ja, ik ja. er altijd voor 200% bij eigenlijk. Ja, dat moet wel. Ja, ja, ja, ja.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 En mijn acht spoortjes, en dan toch een ja, mooi product. Ja, ja. ja dat was uh, veel, veel van geleerd, absoluut. En uh, blij dat ik hem ook nog meemaken. Ja. Gaan wij uh, eens gezellig naar een uh, mopje muziek van Gerard luisteren? Ja, natuurlijk. Ja, de, de nieuwe single uh, Gerards. Ja. En uh, die gaan we draaien. Hier nou, maar... is, uh, hier is uh, Gerards met uh, zijn single Ooit. was de weg behoorlijk kwijt en was alleen het hele leven was een strijd voelde me rot en dacht, dit komt toch nooit meer goed maar in de kroeg een oude man maar ontmoet hij zag me en hij zei, jongen heb gerold want op een dag worden je wensen vervuld hou van jezelf, leerde mensen.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 ja, erg goed vind ik. En passend bij hetgeen op een gegeven... Ook ja, bij hetgeen wat, uh, wat je doet. Ja, uh, aanvullend, uh, uh, verbeterend. Uh, uh, absoluut. Nee, want het is... Uh, zeg ik, het is lekker hè? Nee, dankjewel. Uh, uh, ja. Het is uh, ja, een beetje inderdaad uh, rockpop. Uh, ja. Zo komt het over. Nou, De, uh, nou ik, uh, zal, ik zat net ook te luisteren. Inderdaad, mag best het, poppen, uh, ja, dan ja, dan ja, toch. Ja, tuurlijk. Kan uh, toch ook ook die, die, die uh, zeg maar, een beetje uh, toch een uh, rauwe stem, zeg maar. Ja, ja. lekker. Ja, met je randje eraan. Dat, uh, ja, ja, dat... Uh, ik had hem zelf zonder randje gezo <hij> gezongen, echt een demootje. Maar jij zegt, een randje aan? Ja, ja, heeft, uh, even meer power dan, erin. Ja, en, uh, ja, e ja, ja dan Maar gaat wacht even hoor, Dess een rauw randje eraan. Zet. Die yes, moet je nee, ja, dat ja, Oh, vanzelf, joh. Hoe denk je dat dat Ome Henk alles deed? Ome Henk op de camping, Geweldig. Maar als, als je ja, dat ja. te vaak doet met je stem, forceer je niks. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar ik, maar, ik, maar, voor mij is dat heel makkelijk. Oké, okay, nou, dat, ik ben blij ja. voor je. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hoe maar het we dadelijk ook vrijgezegd nou, nee, dat, dat ik alleen ben. Ik, al die vrouwen die houden er <lacht> niet van. Die, ja. Mannen, mannen. We gaan op naar het nieuws zo Ja, laat. het is alweer zo ver. Okay. Dus uh, Dan dank u wel zitten, voor, ja. voor, voor, voor je komst. In ieder geval of gaan we zometeen uit u nog even verder ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, praten. Ja, ik heb nog een paar vragen. Oké, nou, we sluiten af met waar je het net over had. We zijn nog allemaal klaar. Ja, Daar is ie. Op de camping. Tot zometeen na drie uur.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 Oh!